Het Centraal Planbureau blijft bij zijn berekeningen over de koopkrachteffecten van het regeerakkoord. Volgens het CPB is het hele pakket aan maatregelen doorgerekend op koopkrachteffecten. Het bureau heeft daarbij niet uitgerekend hoe het regeerakkoord voor individuele gezinnen kan uitpakken. Verschillende media, waaronder de NOS, hebben zelf uitgerekend wat de gevolgen zijn, en daaruit bleek dat vooral gezinnen met een inkomen tussen de 50.000 en 70.000 euro wel degelijk te maken krijgen met een inkomensachteruitgang. Die kan oplopen tot duizenden euro's per jaar. De grote zorgverzekeraars krijgen veel telefoontjes van verontruste klanten. Die maken zich zorgen en willen onder meer weten... wat de kabinetsplannen voor de hoogte van hun premie gaan betekenen. De Amerikaanse president Obama hervat morgen zijn verkiezingscampagne. Die was stilgelegd vanwege orkaan Sandy. Volgens hun campagneteam bezoekt Obama Nevada, Colorado en Ohio...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 Gevreesd wordt dat de storm met windsnelheden van 100 km per uur... later vandaag boven land komt en dat laaggelegen gebieden onderlopen. Vooral de deelstaten Tamil Nadu en Andhra Pradesh lopen gevaar. In een veilig deel van Andhra Pradesh zijn noodkampen opgericht voor de evacuees. Verder zijn in de stad Chennai zo'n 300 scholen ingericht als opvangcentra. Schepen zijn naar veiliger gebied verplaatst.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 ANWB Verkeersinformatie. Het is een vrij normale spits. De meeste vertragingen rond Rotterdam en Utrecht. Bij elkaar 130 kilometer. Een paar zaken vallen op. Op de A12 Utrecht richting Arnhem is bij Arnhem Noord de rechte reishoop dicht. Er sta, staat een kapotte bus. Vanaf knopend Maanderbroek tot aan Arnhem 7 kilometer. Door die bus is het ook vastgelopen op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renken en knopend Grijzoord staat 5 kilometer. Bij Rotterdam een langere file op de A15 Europoort richting Rotterdam. Voor het knopend Vaanplein nog 6 kilometer. Kilometer. En ook wat langer dan gebruik... gebruikelijk is de A50 Arnhem richting Os. Daar staat tussen Renkem en Knopend Ewek 8 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. U kunt er zelf achteraan als ze niet betalen, maar vraag het in cassade. Scheve zaken zetten mij recht. Met begrip voor uw situatie.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 NOS Radio 1 Journaal, met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag, acht minuten over vijf. Onrust bij een deel van de achterban van de VVD. De mails stromen binnen bij de partij. En zoals u al hoorde, de telefoon staat roodgloeiend bij zorgverzekeraars. We zijn bij een callcenter. En dat heeft te maken met de berekeningen van het nieuwe regeerakkoord... wat dat mensen gaat kosten. Gisteren concrete bedragen bij ons over de zorgpremie... en dat gaf toch een iets wat ander gevoel dan afgelopen maandag... toen het akkoord werd gepresenteerd. Arjan Noorlander, want het algemene beeld bij de presentatie maandag... was dat de lagere inkomens er iets op vooruit gaan... en de hogere er iets op achteruit. Um, dat was wel heel algemeen geschetst. Dat was heel algemeen, maar dat was geen leugen. Want het kabinet baseert zich bij dat soort berekeningen op de koopkrachteffecten van het Centraal Planbureau. En die heb ik hier voor mij liggen. En als je inderdaad die getallen kijkt, dan is het. Nou, sommige groepen iets meer een procentje, andere misschien een kwart procentje minder. Dat is allemaal heel gematigd, maar dat komt omdat zij heel grof naar de Nederlandse bevolking kijken. Hele grote groepen in één nemen. En als je die grote groepen bekijkt, valt het mee. Maar als je in gaat zoomen op bepaalde inkomensgroepen, dan, uh, dan kan het toch pijn gaan doen. Zoals? Nou, vooral die groep van de, wat wel eens de middeninkomens wordt genoemd. Een gezin wat uh, twee keer modaal verdient, ongeveer rond de 60.000 euro. Een ervaren leraar en een uh, journalist bij wijze van spreken. Uh, er zijn veel gezinnen die dat soort inkomens hebben. En als je op die groep in gaat zoomen, dan uh, gaan die zorgpremies echt behoorlijk omhoog. Maar dat is niet het enige. Er is een hele rij zaken uh, waar ze volgend jaar al mee te maken krijgen en de komende jaren waardoor ze echt duizenden euro's... in het jaar in het rood komen te staan. Ja, terwijl Rutte dan zegt, en Samsom ook, dat die groep wel wordt gecompenseerd... Uh, door een lagere belasting, een verrekening op je loonstrookje... qua zorgkosten, uh, he, je betaalt nu iets wat je dan straks niet betaalt... en een arbeidskorting voor werkende mensen van, wat is het, 500 euro, geloof dat, ik. Ja, dat, is, uh, dat zijn inderdaad extraatjes om het te compenseren... maar die extraatjes uh, zijn voor die groep niet groot genoeg. Die profiteren daar niet genoeg van omdat enorme verlies te compenseren, bijvoorbeeld op de zorgpremie... maar er komt bijvoorbeeld voor die gezinnen die vaak die inkomens hebben nog wat bij, namelijk dat de kinderopvang volgend jaar een stuk duurder wordt, de kinderbijslag wordt lager, mensen gaan ook een hoger eigen risico voor de zorg betalen. Als je dat allemaal optelt, wordt het een aardige rekening. En de huren gaan omhoog, hypotheekrenteaftrek beperkt. Zeker, dat zijn kleine stapjes, maar juist deze groep die nog niet echt van dat belastingvoordeel mee profiteert, want daar verdienen ze niet genoeg voor, maar wel alle kosten moet gaan dragen, gaat het pijn doen. En Arjan, wanneer krijgen we dan een duidelijk beeld van de effecten van het akkoord? Ja, het is, het is voorzichtig. Het zijn, zoals, zoals we net ook al hoorden, eigen berekeningen die iedereen nu aan het maken is, en het is omdat dit uh, plannen op hoofdlijnen zijn. Veel is nog onduidelijk, het zijn aannames. Het kabinet zelf zegt, het valt wel mee. Als wij het uitrekenen, dan valt het eigenlijk allemaal een beetje tegen. We weten het eigenlijk pas uh, als het echt allemaal helemaal op papier staat daar is een uh, beetje onafhankelijke scheidsrechter voor het Nibud. Die willen dat graag uit uitrekenen, maar zeggen daar dan wel bij... dan moeten we wel wat meer informatie van het kabinet hebben... wat ze precies van plan zijn. Ondertussen zorgt dat voor veel onrust bij uh, de achterban van bijvoorbeeld de VVD. Uh, de partij lag scherp onder vuur in de Tweede Kamer... kon u eerder horen, horen bij ons vanmiddag. VVD-kamerleden die de NOS in de wandelgangen daarover aansprak... die gaven wel toe dat dit onderwerp van die zorgpremies ze zwaar op de maag ligt. Ik krijg heel veel mail uit het land. Ja, met allerlei reacties. Veel mail. Uh, ook nu van mensen die natuurlijk uitleg willen uh, over hoe zit dat nou. Die bedragen die gisteren over het scherm kwamen. We vragen van iedereen wat. Maar we proberen het wel zo goed mogelijk uit te leggen. We krijgen veel vragen. Dat is ook logisch natuurlijk. Ja, we hebben een evenwichtig pakket aan maatregelen. Maar evenwichtig is niet synoniem aan leuk. Ja, je krijgt vragen over de zorgpremie zeker. Dat leg je uit. En dat probeer je zo goed mogelijk uit te leggen. Maar het is zeker een pijnpunt. Het is ook een moeilijk punt. Daar herkende ik Wilco Boom volgens mij Fred Teven in. Ja, dat heb je heel goed gehoord, Lucelle. Ja. <laughs> zeg, een moeilijk punt hoorden we hem zeggen. Als jij zo'n dagje daar in Den Haag meemaakt, hoe moeilijk is dit voor de VVD? Het is echt heel moeilijk. De VVD-website websi wordt overstroomd met woedende mails van leden en van kiezers. En die voelen zich allemaal enorm belazerd door de partij. Ik zal even een hele kleine bloemlezing voorlezen. Wat een belachelijke maatregel heeft u zich laten opdringen. Als VVD'er herken ik de partij totaal niet meer. Wat moeten we we nu in godsnaam stemmen. Uh, blijkbaar is de VVD ook een rood bolwerk geworden. Uh, groter verraad ken ik tot op heden niet. Ik vestig mijn hoop op een splitsing van de partij. Nou ja, en zo gaat dat dus maar door. En de teller staat inmiddels op een hele dikke 1100 reacties uit het land. En ter vergelijking bij de PvdA-website, daar staat slechts een uh, handvol reacties op de website als het gaat om die inkomensafhankelijke zorgpremie. En al die e-mails moeten natuurlijk beantwoord worden. Hoe gaat de partij of top van de VVD dat doen? Uh, ja, dat weet ik niet. heel druk tikken denk ik. Uh, met een beeldscherm en een uh, toetsenbord. Maar de zorgen zijn duidelijk, natuurlijk. Ja, de zorgen zijn duidelijk. En die zijn dus heel groot. En dat gaat niet alleen om gewone leden en kiezers die in het geweer komen. Maar we hoorden natuurlijk vandaag ook al oud-partijleider en erelid Hans Wiegel. Tevens oud-voorman van de Zorgverzekeraars Nederland. Want die fakkelde dat voorstel ook af vanochtend in onze uitzending. Nou, die is natuurlijk gigantisch. Hè? Uh, met name bijvoorbeeld als je kijkt naar een gezin waar de beide ouders werken. Jong of ouder.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 Misschien uh, nog nivellerender dan toen het kabinet een ouder zat. Ja, en nivellerender dan toen het kabinet een ouder nog zat. Au, au. Dat is in VVD-termen inderdaad een hele erge bele belediging. Ja, en wat je ziet is dat ook de afdelingen zich beginnen te roeren. De afdeling Schijndel uit Brabant die eist nu van het partijbestuur... dat er een landelijke ledenvergadering komt... waar die leden zich over deze nieuwe inkomensafhankelijke zorgpremie kunnen uitspreken. En als die vergadering er niet komt, dan zullen de leden dat niet pikken... zegt fractievoorzitter Frans. Ik uh, hoop van harte dat het uh, partijbestuur een mogelijkheid gaat creëren... om de leden alsnog direct inspraak te geven, in welke vorm uh, dan ook. Als ze dat niet doen, dan uh, voorspel ik een heel groot uh, oproer. Omdat toch een heel groot gedeelte van uh, de VVD-achterban bestaat uit uh, de groepen... die nu extra zwaar worden getroffen, de middeninkomens. En die zullen dat zo niet over hun kant uh, laten gaan. Ja, en Wilco, Mark Rutte zat de hele middag in de Tweede Kamer... vanaf tien uur vanochtend, daar kreeg hij veel over zich heen. Dit zal hij natuurlijk ook wel hebben meegekregen ja, uh, we tijdens hebben... dat debat. Zeker, en we hebben hem ook in de wandelgangen natuurlijk opgevangen... tijdens het debat, ja. En wat je ziet is dat Rutte die probeert de gemoederen tot bedaren te brengen... zegt dat je niet alleen naar die zorgpremie moet kijken... maar ook naar alle andere plussen en minnen. Er is ook belastingverlaging en de belastingvrije voet gaat omhoog. En volgens hem valt het allemaal uiteindelijk wel mee. Je moet kijken naar de totale effecten van alle maatregelen die genomen worden. Uh, en dan zie je dat de koopkrachtdaling voor de mensen vanaf drie keer modaal. dat die ongeveer 0,6% per jaar is. En dat er een kleine stijging is aan de onderkant. De ongeveer 0,2%. Dat vind ik. dat is niet iets wat in mijn programma stond. Zo'n zo verdeling van, van hogere naar lagere inkomens. Maar ik vind hem gegeven, het totale pakket. vind ik hem acceptabel. En dan. Die specifieke sommen die gemaakt worden. Het is heel belangrijk daar altijd weer in te betrekken. De effecten van het verlagen van de schijven. Het verlengen van schijven in de belastingen. Het feit dat al in de heffingskorting omhoog gaat. Dat er een arbeidskorting komt van 500 euro. Die moeten we allemaal in de sommen wel meenemen. Ja, Rutte die probeert dus heel duidelijk olie op de golven te gooien. Maar de onrust in de VVD die neemt intussen dusdanige vormen aan... dat het de vraag is of hij daar echt wel in gaan, zal gaan slagen. Eh, ter illustratie, een paar minuten geleden... stond het aantal reacties op de site nog op 1106. Inmiddels zijn het er 1112. Nou ja, eh, hoe dat verder gaat in de VVD, dat gaan we onder andere vrijdag zien. Dan is er een congres van de VVD-bestuurdersvereniging. Dan moet je denken aan burgemeesters, aan wethouders en dat soort volk. Nou, die vergadering is al langer gepland, maar het programma is omgegooid. Want eh, in tegenstelling tot wat aanvankelijk de bedoeling was... gaat het. Rutte daar als eerste spreken. En dat gaat dan over het regeerakkoord. En de VVD-leider en uh, demissionair premier gaat dan natuurlijk opnieuw uitleggen dat het allemaal wel meevalt met die nivellering. Zeg weken van radiostilte, maar het is nu niet meer saai hè, in Den Haag. Ik vind het een dolle dag. Welkom zat. De vastgelopen vestia-projecten in Rotterdam Zuid zijn overgenomen. We spreken straks de wekhouder. U krijgt de verkeersinformatie van Jolanda van der Velde. Een paar bijzonderheden maar. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. staat bij Muiden 4 kilometer. Heel even was daar een rijstrook dicht. de A12 Utrecht richting Arnhem. daar stond de kapotte bus op de rijstrook. Daar is alles weer vrij. Tussen Oosterbeek en Arnhem-Noord nog 5 kilometer. Daardoor wordt de file op de A50 ook al wat korter. Van Oost naar Arnhem. bij knooppunt Grijzert nog 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. De oostkust van de Verenigde Staten krabbelt langzaam weer op. Twee dagen nadat storm Sandy voorbij raasde. Burgemeester Bloomberg van New York opende een paar uur geleden de beurs die twee dagen dicht was. de vertrouwde bel op Wall Street omdat de metro nog steeds niet rijdt in New York is het voor veel mensen een uitdaging op zijn minst om op werk te komen meldt deze lokale radiozender People were in the dark about how to get to work like many many others Mark waited in a long line at the 14th Street ferry pier and he had a suggestion really a wish maybe they could charge less than full fare <laughs> as the only piece of mass transit running Misschien kunnen ze minder geld vragen voor de pont nu dat het enige vervoermiddel nog is stelt deze New Yorker voor. Verderop in New Jersey zijn de problemen groter. Daar staan bepaalde delen van de staat nog onder water, ziet deze CNN verslaggever. The dangers are still very much there. Uh, we were warned uh early this morning by the mayor about people returning to their homes too fast. There're still a lot of down power lines. There are a lot of gas leaks in town. The waters are still kind of lingering and yet receding. Mensen denken al dat ze terug kunnen naar huis, maar dat is nog te gevaarlijk, meldde de burgemeester vanochtend. Uh, in Washington DC Korsplent de jong, de situatie in New Jersey. Dus die klinkt nog ver van opgelost. Ja, die is zeker uh, ernstig. Een, een plaatsje als Hoboken vlak aan de overkant van Manhattan... onder water, was gedeeltelijk geëvacueerd. Zat compleet in de duisternis afgelopen nacht. Mensen durfden hun huizen niet uit. Uh, Elektriciteitskabels onder stroom, die zwierden door het water. Rioolwater had zich ook vermengd met, uh, met, die, met die gloedgolf. Dus vandaag moest de National Guard, het leger, eraan te pas komen... om mensen weg te halen. En van die vrachtwagens met van die uh, hele hoge wielen. Uh, Atlantic City, ook in New Jersey... Zei... Maar een beetje, hè, het Las Vegas van de Oostkust, een gokstad, was gedeeltelijk geëvacueerd. Er is veel kritiek op de burgemeester geweest, democratie burgemeester. Een eh, stad compleet zonder stroom, geheel in de duisternis. Nou, daar zullen ze echt nog dagen werk hebben om daar de situatie te, te herstellen. Nou, de, ondertussen de algehele elektriciteitsvoorziening aan de Oostkust is toch wel een beetje beter geworden. 6,5 miljoen mensen zitten nu zonder stroom. Nog mensen aantallen natuurlijk. Ongeveer Zoveel als heel Vlaanderen zit nog zonder stroom. Dus eigenlijk daarvan vier. Eh, 4 miljoen in New York. Nou, op het hoogtepunt gisteren waren dat er 8 miljoen, dus er wordt echt hard gewerkt, dat zie je. Ondertussen Fox News zet het totale dode aantal zetten ze nu op, op 57, dus dat is toch wel aanzienlijk aan het oplopen nu. En dit speelt uh, natuurlijk voor, vlak voor de presidentsverkiezingen. De, de campagne is opgeschort door beide presidentskandidaten, maar hoe lang houden ze dat vol? Uh, nou, niet zo heel lang. En ja, opgeschort is een relatief begrip, uh, Lucella. Stilgelegd, maar toch ook weer niet stilgelegd. Vandaag gaat Obama gaat naar New Jersey, dat Atlantic City, waar ik het net over had. Daar, uh, daar gaat hij op bezoek. En dat doet hij samen met de gouverneur van New Jersey. Nou, dat is na Midrom. Die zou je kunnen zeggen wel een van de belangrijkste Republikeinen die er, uh, die er is. Dus je kunt begrijpen, dat gaat een prachtig beeld opleveren van een president die boven de partijen staat. Vooral die zwevende kiezer vindt dat prettig, die nog over de streep getrokken moet worden. Republikeinen hebben daar tanden knarsend naar gekeken, want uh, ook deze gouverneur, die Chris Christie, uh, die zei, uh, president, hij doet geweldig werk op dit moment en I don't care a damn thing about elections. Uh, dus uh, ja, dat klinkt toch juist weer allemaal, natuurlijk, weer ontzettend verkiezingsachtig. Maar Obama, morgen gaat hij dan echt weer officieel, gaat hij weer op campagne, dan gaat hij naar Nevada, dan gaat hij naar Colorado, dan gaat hij naar Wisconsin, dan begint hij aan zijn, echt aan zijn laatste marathon, zeg maar, voor, uh, voor dinsdag. Wessel de Jong, dank je wel. En straks na zes uur bellen we met een Nederlander in Tom's River, een kustplaatsje in New Jersey. En de eerste Nederlandse deelnemers van de marathon van New York, die gaan vandaag gewoon die kant op. De marathon is zondag en een groot deel van de lopers heeft geboekt via de reisorganisatie Marathon International. Arine Klein-Rensink is daarvan. Ik ben vandaag op twee vluchten van de KLM. Dikke de twee, uh, 200 die vandaag vertrekken. En wat zijn de berichten uit New York? Want u heeft daar al mensen zitten, hè? Ja. onze collega's die zitten daar al uh, sinds zondag. Die hebben dus de storm uh, doorstaan. En de berichten zijn dat het, ja, het nu opklaart... en uh, dat er hard gewerkt wordt om alles weer uh, op orde te en krijgen. En de hotels waar deze uh, lopers worden omgebracht, zijn die oké? Okay? Ja, de hotels, uh, we zitten meer uptown. Uh, die zijn oké, okay. dus de stroom is er. En uh, ja, de voorbereidingen worden getroffen. Daar is gewoon elektriciteit? Ja. ja. Ja. En alles werkt? Nou, ik heb begrepen dat soms het personeel wat daar werkt... niet altijd uh, Aan nog... Aanwezig is. Ja, of niet uh, op tijd kan komen bij, uh, bij de hotels. Maar misschien dat het vandaag alweer anders is. En ik weet alleen dat Amerikanen keihard werken... om uh, dit uh, evenement uh, te laten plaatsvinden. Het ja. zijn harde werkers. Nou, ik ga maar eens even met wat lopers ja. praten. Okay, kijken prima. of zij er vertrouwen ja, in okay, hebben. Ja, ja dank. Ja. Ik denk wel dat er een en ander aangepast gaat worden. Qua route misschien of qua uh, wat dingetjes... wat natuurlijk van alles in de hand is, maar... Uh, ik denk wel dat ze doorgaan. Ik blijf bij vrienden slapen, maar die zaten nog in het donker uh, gisteren. Dus ik uh, ben benieuwd wat ik aantref, maar dat zie ik allemaal wel. Ik had wel het idee van, uh, toen. wat was het maandagavond. Toen ik uh, uh, alle berichten hoorde en las toen dacht ik van, uh, dit, dit kan nooit, uh, dit, dit, dit gaat niet door. Dit is jammer. Ik heb vannacht wel een paar keer uh, de updates gecheckt. Okay. Nee, ik eigenlijk niet. Ik dacht, uh, die Amerikanen die regelen het wel. Die gaan het dus niet zomaar afbellen. De route komt wel heel dicht langs de kust. En met name daar aan de onderkant, ja, er zijn natuurlijk overstromingen geweest. Uh, goed, uh, maar de organisatie zegt ja, wat er ook gebeurt, uh, we hebben wel veel hetere vuren gestaan. De marathon gaat door. Hij gaat gewoon door, denk door, ja, door, ja. Ja, ik. Ja. Uh, tunnels ondergelopen, et cetera, et cetera. Dus logistiek gezien, want dat parcours van die marathon, dat komt ja, onder andere door Queens. Queens is heel erg getroffen. Maar ik kan me voorstellen ook dat. Bijvoorbeeld het publiek wat gebruik wil maken van de undergrounds en de metro's. Dat dat ook niet gaat. Dus uh, hoe ze dat gaan oplossen. Maar ja, Amerikanen die houden wel van een uitdaging. Hè? Ja, nee, We hebben ook onze regelaars mee. Dus in het ergste geval kunnen we nog op regelaars gaan lopen. Oh heerlijk. En uh, gesproken over die metro, net wordt bekend dat die metro morgen beperkt gaat rijden. Dus dan starten ze weer op. In totaal doen er 46.000 lopers mee aan die marathon, onder wie 2000 Nederlanders. En die gaan met z'n allen met bussen naar Staten Island, waar dan het begin van de maart over de Verrazano Narrows Bridge begint op die zondagochtend. Het zag er lange tijd somber uit voor Rotterdam-Zuid. Er kwam een nationaal programma om de sociale problemen en de huisvestingsproblemen op te lossen. Alleen toen raakte de grootste investeerder, corporatie Vestia, in de problemen. Zojuist hebben minister Spies, corporaties en de verantwoordelijke verantwoordelijk wethouder Karakous een reddingsplan getekend. Meneer Karakous, goedemiddag. Een hele goede middag. En wat, wat staat in het reddingsplan? Uh, was is redding... het geen reddingsplan? Het is een, een deel reddingsplan zeker. Uh, en dat was ingewikkeld. Want je moet nieuwe partijen uh, hebben, uh, nieuwe coöperaties die de projecten willen overnemen. En er zit altijd een, een investering achter. Uh, en de vraag is van, hebben ze dat en kunnen ze dat investeren? We waren uh, maanden bezig om dat voor elkaar te krijgen. Want inderdaad, het is als Vestia uh, de halfgesloopte objecten niet kan realiseren... betekent het natuurlijk heel veel voor de bewoners die uitverhuisd zijn... ...braakliggende terreinen en de voorziening die echt voor dat gebied nodig zijn. Dus we moesten inderdaad met een reddingsplan komen. Handschoenen hebben we opgepakt. We hebben uh, onze coöperaties uh, benaderd uh, en woonbron en woonstad... Uh die hebben aangegeven dat ze gewoon deel van die ontwikkeling over kunnen nemen, financieel gezien, en ook over willen nemen. Alleen we kwamen nog een x-bedrag tekort. En het bedrag heeft de minister dus nu aangegeven dat ze dat bedrag gaat betalen. Ja, want ik denk dat het goed is in het kader van de transparantie, zeker waar het corporaties betreft, even precies te vertellen hoeveel geld het gaat. Nou, het is op zich het is ook het is transparant. Het gaat om een totale investering van 122 miljoen. Uh, en uh, 30 miljoen daarvan uh, gaat de minister betalen. En dan blijft er nog een hoop geld over dat door de corporatie wordt betaald. Klopt. Dat is natuurlijk de opgave die dus uh, woonbron en uh, woonstad op zich uh, gaan nemen. En die hebben dat geld? Die hebben uh, daar geld uh, voor vrij uh, uh, moeten maken. Want dat betekent dus dat ze andere opgaven in deze stad niet kunnen doen. Dus we hebben ook goed gekeken van wat heeft nou prioriteit. Uh, en dat betekent dus dat we eigenlijk deze projecten voorrang willen bieden ten opzichte van andere projecten in deze stad. En die projecten bestaan concreet uh, waaruit? Uh, woningen, uh, voorzieningen zoals zwembad, uh, buitenruimte uh, uh, en uh, opknappen van woningen. Dus daar moet je, daar moet je uh, aan denken. Het is en? gewoon een fysieke opgave. Ja, hoeveel huizen gaat het dan in Rotterdam-Zuid? Rotterdam Zuid is natuurlijk een. van eh, vanwege Nationaal Programma Zuid hebben we nog eh, te maken met 35.000 woningen. Eh, die op een of andere manier eh, opgepakt moeten worden. Maar daar zijn we nog in gesprek met eh, de minister. Eh, omdat we een eh, Nationaal Programma ondertekend hebben. En daar zit die opgave goed in verwerkt. Maar eh, de vestia-problematiek kwam daar nog bij. En nu hebben we dus een, een deel van de vestia-problematiek op Zuid opgelost. En dat is nog niet, uh, uh, met andere woorden, dat gedeelte is opgelost... maar de rest van het nationaal programma... daar moeten we nog in onderhandeling met de minister. Ja, want de handtekening is van een demissionair minister, hè? Minister Spies van het vorige kabinet. En het nieuwe kabinet heeft het helemaal niet over Rotterdam-Zuid gehad? Ja, dat vinden we jammer. Dus uh, we gaan er vanuit dat uh, uh, het nieuwe kabinet... Uh, de afspraken over het nationaal programma gaat overnemen. Want de handtekening staat eronder. Dus uh, daar gaan we vanuit. Het is een programma voor twintig jaar. Uh, dus... Dank aan de demissionair minister die dus dit gedeelte nog afgehandeld heeft. Want nogmaals, die 30 miljoen is een eenmalige bijdrage om die vestiapproblematiek deels op te lossen. Maar nationaal programma Zuid, dat staat wat ons betreft nog overeind. En we gaan er vanuit dat het nieuwe kabinet dat overneemt. Wethouder Karakoes. hartelijk dank. Alsjeblieft.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 En bij de Amerikaanse autofabrikant General Motors verdwijnen dit jaar 2600 banen in Europa. Dat heeft het moederbedrijf van Opel bekendgemaakt bij het presenteren van de nieuwe kwartaalcijfers. Veel van de 2600 werknemers zijn al vertrokken, vrijwillig of via natuurlijk verloop. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Het is nu nog heel rustig met opklaringen. Dat hebben we vanavond en vannacht ook een groot deel, eh, althans in de groot deel van het land, koelt het sterkst af in het oosten. 2 graden lokaal in het westen, minima van een graad of 6. En in de loop van de nacht gaat de bewolking dan langzaam toenemen. Aan het eind van de nacht valt de eerste neerslag in Zeeland. Die neerslag breidt zich morgen over de rest van het land uit. Dat betekent voor het noordoosten misschien nog een klein beetje zon. Daarna raakt het overal bewolkt en wordt het dus nat. In de loop van de dag in het zuidwesten weer wat opklaringen. Misschien nog een klein beetje zon, tot wordt 10 graden. En verder speelt de wind een belangrijke rol. 4 tot 7 boven dat betekent een harde wind bij de zee uit het zuiden. En de komende dagen blijft het herfstachtig met van tijd tot tijd veel wind. Soms ook een nat pak met veel bewolking en af en toe is het even wat beter. Misschien dat er vrijdag wat ruimte is voor de zon en zondag... maar zaterdag is het overwegend grijs. ANWB Verkeersinformatie. Het is een vrij normale avondspits. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Bij Amsterdam valt het reuze mee. Een paar files vallen op. Er was een aanrijding op de A12... Utrecht richting Arnhem. Althans, er stond een bus met pech. Alle rijstroken zijn weer open. Bij Arnhem-Noord nog wel 5 kilometer. Een A. Daardoor was het ook vastgelopen op de A50 van Os naar Arnhem... tussen Renkum en Knopend 6 kilometer. Een aanrijding op de A58 van Eindhoven naar Tilburg... tussen Best en Moorgestel 6 kilometer... En ook een aanreding op de n 11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude Dorp en de aansluiting met de A4 staat 3 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. De wekelijkse beleggingsupdate van ABN AMRO.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 We komen terug bij dat nieuws over de zorgpremie. Voor mensen met hogere inkomens stijgt die premie soms wel een paar honderd euro per maand. Er zijn verzekeraars waar de telefoon vandaag rood gloeiend staat, zoals bij Zilveren Kruis Achmea. Goedemiddag eigenlijk zorgverzekering. U spreekt met Siska Stoker. Goedemiddag. U spreekt met Roel Vlastheim. Wat kan ik voor u doen? En wat is uw vraag precies mevrouw? Wat is uw vraag? Best druk hier in het callcentrum van het Zilveren Kruis Willem van den Oetelaar. Ook van het Zilveren Kruis een stuk drukker dan normaal, hè? Ja, dat mag je wel zeggen. We hebben sinds de bekendmaking van die inkomensafhankelijke premie toch zeker zo'n 2000 vragen extra gekregen van klanten. Dus ik moet zeggen, dat leeft wel. Nou meneer, dat gaat in ieder geval volgend jaar in, per 1 januari 2014, voor zover wij dat weten. Wat voor vragen komen er? Ja, dat zijn hele diverse vragen. Hè. Van goh, Ik woon nu samen met iemand, hoeveel premie moet ik nou eigenlijk precies gaan betalen? Of ik heb kinderen, zijn hier dan ook mee verzekerd. Mensen weten niet hoe die premie geïnd gaat worden. Gaat het nog steeds lopen via de zorgverzekeraar of moet ik het nu via mijn belasting doen? We krijgen vragen over wanneer het ingaat. Er zijn mensen die in de volgende stelling zijn dat ze morgen al twee tientjes nog maar hoeven te betalen. Ja. Veel onduidelijkheid dus nog. Nee meneer, daar kan ik u nog niks over melden. Dat moet allemaal nog berekend worden. Ja, wij kunnen mensen helaas niet heel veel meer vertellen dan dat uh, het kabinet in elk geval bekend heeft gemaakt... dat die maatregel pas 1 januari 2014 ingaat. Dus volgend jaar verandert het nog niets voor mensen. Nee, nee, nee. Dat, is, uh, dat komt vanuit de regering en dat gaat echt volgend jaar pas in. Dat gaat niet dit jaar al in. En ja, hoe nou de details zijn weten ook wij helaas nog niet. De hoogte van het bedrag is voor jullie ook heel moeilijk aan te geven. Ja, dat kunnen wij ook niet zo zeggen. Er zijn nog maar plannen bekendgemaakt gisteren door het kabinet. En uh, ja, alles moet eerst nog maar eens uh, bevestigd worden. Hadden jullie verwacht dat het zo druk zou worden? Ja, uh, toen wij hoorden dat deze maatregel uh, genomen werd, wel ja. Want het schept natuurlijk een heleboel vragen en onduidelijkheden. Want de financiële positie van veel verzekeren wordt nogal uh, veranderd hiermee. Dus uh, dat logischerwijs veel vragen op. Toen ja. kwamen gisteravond he, de cijfers over hoeveel mensen moesten gaan betalen. En toen dachten jullie... Misschien extra mensen erbij vandaag op het callcentrum. Ja, we hebben er wel rekening mee gehouden inderdaad... dat we extra vragen zouden gaan krijgen. Dus we hebben eh, inderdaad qua capaciteit uiteraard hier rekening mee gehouden. En ook in de voorbereiding om te zorgen dat mensen ook weten... wat ze wel en wat ze niet uh, kunnen zeggen op dit moment. Het is een wetsvoorstel. en uh, of, uh, hè, Het moet er allemaal nog doorheen uh, gedaan worden. En volgend jaar wordt het bekend wat u dan gaat betalen. Vandaag natuurlijk ook een debat in de Tweede Kamer. Een, een, een fel debat. Maar uh, ja, daar hebben jullie ook niet echt duidelijke antwoorden gekregen volgens mij. Nee, het enige wat duidelijk is, is dat, het in, uh, ja, dit, dat dit politiek gezien nog wel ter discussie staat. En ja, ook wij wachten nu af welke richting het op zal gaan. Graag gedaan. Heeft u verder nog vragen? Dan wens ik u een fijne dag, meneer. Dag. Martijn van der Zanden was in het callcenter bij Zilveren Kruis Achmea. Ook bij VGZ komen veel telefoontjes binnen, daarentegen bij Mensis en CZ is het niet drukker dan normaal. Laten ze weten. Maar wel veel vragen dus over die zorgpremie, ook verontwaardiging, vooral politiek. De VVD in Schijndel is boos en eist dat dit deel van het regeerakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de VVD, net als bij de PvdA. Menno Rehmeijer is in het liberale Laren, waarbij de laatste verkiezingen meer dan de helft van de kiezers op de VVD heeft gestemd. En Menno, heb jij inmiddels uh, boze gezichten gezien op dit, in dit opzicht in Laren? Geen één. Ah. Ik, ik kan er niet meer van maken, geen één. Een uh, ik, beetje, beetje rondvragen ook. Nou, mensen zijn redelijk realistisch. En laten we even luisteren naar een man die ik vlak voor de uitzending even sprak... en die er voorbij kwam met zijn twee kindjes die net naar de bibliotheek waren geweest. Dat ja, is wel verontrustend, ja. Heeft ja. u wel enig idee wat u uh, extra gaat kosten na gisteren? Uh, ja, ik, ik ben zzp'er, dus uh, dat is altijd even lastig. Maar uh, uh, laten we ervan uitgaan dat het volgend jaar ook een goed jaar wordt... Uh, en dan, uh, dan gaan die kosten wel fors omhoog ten opzichte van dit jaar. Is het erg, is dan de vraag? Of het erg is? Nee, als je, als je ziet waar je vandaan komt. Als je, uh, uh, en we, zijn natuurlijk, we komen uit een verwend staat. Het leek alleen maar beter te gaan, het gaat dus blijkbaar alleen maar slechter. En die rekening gaan we nu betalen. Uh, het begint uh, met zorgkosten die fors omhoog gaan. Ja. Dat is één. Uh, we zien dat de hypotheekrente naar beneden gaat. Dat is kostenpost nummer twee straks. Dat, is, dat beperkt zich nu alleen maar tot de hogere inkomens. Maar dat gaat natuurlijk straks naar beneden toe toecijpelen. Uh, ja, en de vraag is eigenlijk waar eindigt het? Ja. Waar eindigt het? Ja. Ja. Maar het kan allemaal wel een beetje minder. Maar we zijn zo verwend dat het pijn doet als we het ook een beetje echt daadwerkelijk in moeten leven. Ja, als je, je nooit geslagen natuurlijk. wordt, dan, uh, dan is het uh, een tikje op de vingers is al pijnlijk. Ja. Ja. Is die nou het gesprek van de dag in Laren? Nee. En ja, ik heb VVD gestemd. En ja, een VVD die dat zegt is misschien wat raar. Maar enige realiteitszin... Uh, uh, is ook de VVD in die vreemd? Is, uh, is mij in ieder geval niet vreemd, nee. Of ik een typische VVD ben, weet ik niet. prettige uh, ja, dag verder. Ja, hetzelfde. Goed, ja, realiteit. Dat is toch wel een beetje wat je hier in, in Laren hoort uh, van de mensen. Hoewel, als je dan weer landelijk kijkt... dan hoor je weer dat op de site van de VVD al meer dan 1100 reacties wordt overgesproken. Met heel veel vragen over waarom is dit zo gebeurd uh, bij de kabinetsformatie. Ja, en dan kom je bij de politiek uit. En dan staat hier uh, de fractievoorzitter van uh, de, de VVD, Polano, en uh, Desiree Niekes, het raadslid. Zijn jullie belogen? Absoluut niet. Met uw verraden? Nee, zeker niet. Nee. Het is misschien even een schok voor heel veel mensen, maar de realiteit komt toch echt daadwerkelijk wel naar boven. Ja. Nee, het is... Maar, maar in, in Brabant, daar doet de, de VVD Al-Moord en Brand de leden moeten erover praten. Nou, wij hebben natuurlijk nog niet met onze achterban contact gehad. Maar als ik kan inschatten hoe Lara erin steekt... denk ik dat mensen juist heel erg blij zijn met uh, de kritische kanttekening bij de pijnpunten. Die worden in dit ragerenakkoord duidelijk naar voren gebracht. Ik denk dat uh, de oplossingen die nu aangedragen worden niet allemaal even... Um, ja, even makkelijk geabsorbeerd worden door iedereen. Maar het gaat wel de goede kant op. We ja. pakken wel aan wat er aangepakt moet worden. En eerlijk gezegd, ja, ook de zorg is natuurlijk een van de punten... Die, waar absoluut iets moest gebeuren. En ik denk dat liberalen daar heel erg achter staan. Ja. Daarnaast natuurlijk even hoe dat precies ingevuld moet worden. Ja, dat hoorden we net ook in die bijdrage over Achmea. Mensen wel veel vragen en niemand heeft eigenlijk nog het antwoord. Nee, maar dat is ook logisch. En ik denk, dat het is, het is heel vroeg dag... Iedereen zit zelf al uit te rekenen wat het betekent voor, voor, ja, voor jezelf als individu. Maar ik denk dat we wel moeten realiseren dat eh, landelijk gezien... is iedereen zich bewust dat hier iets moest gebeuren. Maar inkomensnivellering bij de VVD? Ja, de VVD is natuurlijk een hele realistische partij. En we willen ook inderdaad... Ik had ze nog nooit echt samengevoegd hoor, die twee. Ja, we hebben natuurlijk inderdaad wat water bij de wijn gedaan, maar de VVD die wil ook de onderkant inderdaad zeker steunen. We zijn een hele liberale groep, zijn we, dus we gaan inderdaad ook de onderkant en de middenklasse willen we daar graag in steunen. En als je het dan over Laren hebt, moet je dan uh, denken aan die, wat die meneer net zei over, we komen ook wel uit een hele verwende situatie. Dat kan misschien heel wel een minder. Nou, als je echt naar Laren kijkt, dan, dan speelt dat hier ook. Wij zijn natuurlijk toch een dorp wat de afgelopen jaren uh, heel veel heeft opgebouwd, ook qua faciliteiten. En als je nu kijkt wat de bezuinigingen echt betekenen en wat het nieuwe regeerakkoord betekent voor een gemeente als Laren, een kleiner dorp, dan is dat nogal wat. En de uitdaging is enorm, want de bezuinigingen zijn al drastisch doorgevoerd, maar de Rijksinkomsten uh, worden nog verder teruggedraaid. Er komen nog meer taken op ons af. Zie dat maar eens rond te breien en probeer dan de faciliteiten. Faciliteiten die je al die jaren in de lucht hebt weten te houden... nu ook weer toch te, te waarborgen. Dat uh, wordt een hele grote opgave. Even heel kort, moet er zo'n VVD-congres komen, net als bij de PvdA? Dat vraag ik me af. Ik, denk dat, uh, ik heb heel veel vertrouwen in de regering en in de Tweede Kamer. Daar komen ze goed uit. Maar ik denk wel dat iedereen moet blijven nadenken... en moet blijven becommentariëren en reageren. Altijd goed. Altijd goed. Goed. De VVD in Laren. Uh, je hebt gehoord uh, hoe daarover gedacht wordt. Het is wat koud. We gaan naar binnen, dames. Super. Goed plan, Menno. En op onze site nms.nl veel meer reacties vanuit de VVD. De schrik, de boosheid ook daar. nms.nl van Laren naar Sneek, want Sneek kleurt vandaag oranje-wit. Ajax bezoekt ONS Sneek in de derde ronde om de KNVB-beker. Jan Flap is de trainer, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe staat het met de Zenuwen? Ja, dat is al een aantal weken natuurlijk. En dat is, uh, gaat nu richting een klimax natuurlijk. Maar ik uh, ben niet de enige ben ik uh, achtergekomen. De spelers uh, die hebben het ook behoorlijk allemaal. Waar merkt u dat aan? Nou, het begon gisteren al uh, op de laatste training. Je zie je toch een heel ander soort. Uh, sfeer ontstaan, het wat, wat, wat lacherige ideeën en dat soort dingen, dat, dat het begint echt uh, ja, dat zie je gewoon gebeuren. Ja, en nu mag je hè, met, met een paar uurtjes mag je inderdaad tegen, tegen het grote mag je, mag je voetballen. En wat doet u om dat lacherige er een beetje uit te krijgen, om ze op scherp te zetten? <lacht> nou, dat is meestal... Uh... Van je van, van zeg maar uh, zeggen ze altijd zo mooi, maar ondertussen de focus is er volledig hoor. Dus mm. daar is uh, niks mis mee. En Sim de Jong, Niklas Sander, nog een aantal andere spelers hebben rust gekregen van ja, uh, de coach van Ajax. Wat vindt u daarvan? Is dat jammer of bent u er wel blij mee? Nee, dat is heel begrijpelijk. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk een gigantisch zwaar uh, programma met. Uh, Manchester City, Feyenoord. En dan hebben ze komende zondag hebben ze Vitesse. En dan gaan ze bonzen vooruit met Manchester City. Ja, en dan moeten ze tussentijds de moeten, moeten steek nog eventjes aandoen. Dus, en ja, en ze onderschatten de... u niet daarmee? Uh, nou, onderschatten. Ik bedoel, uh, ook al komen ze bij wijze van spreken met de tweede helftal. dan uh, hebben ze hier nog een wereldhelftal staan. Mm. Dus nee, dat, dat onderschatten is absoluut niet aan de orde. Alleen. Uh, ja, er zitten nog uh, genoeg jongens in van afgelopen uh, wedstrijden die in de basis stonden, die erin staan. Dus nee, ze zullen er alles aan doen om hier het maximale resultaat weg te halen. En op welke speler van uw team moeten we vanavond letten? Wie is de troef van ONS Sneek? Ja, de troef. Ik, ik hoop dat wij ons als groep heel goed kunnen gaan voetballen. Nou, dat begrijp ik. Maar dat, dat, dat, welke naam nou dat... moeten wij onthouden? Ja, nou ja, We hebben natuurlijk een hele bekende naam natuurlijk, uh, bij Ones Boze voetballen. Dat is natuurlijk Sander van Heijden, die, die jarenlang bekamder heeft gevoeld als aanvoerder. Ja, die staat uh, bij mij er ook in. En, ja, dat is natuurlijk een jongen die absoluut een, een meerwaarde heeft voor, voor elk team uh, waar hij in voetbalt. Dus, ja, als je een naam zou moeten noemen, denk ik dat hij natuurlijk wel uh, het meest afsprekende naam is. Nee, loopt heel Sneek nou uit? Hoeveel, hoeveel bezoekers verwacht u? Nou, we hebben vanavond uh, een uh, compleet stadion uh, gebouwd uh, op het uh, Soudersportpark. Gebouwd? En, ja, voor deze wedstrijd? Zeggen. Ja, alleen voor deze wedstrijd. En als je ziet hoeveel vrijwilligers uh, zo'n club heeft en, en die ze daar uh, belangeloos voor inzetten en, en gewoon een week aan het bouwen zijn geweest met tribunes en en. en wel, wel veilig en, als, als vrijwilligers ja, dat het hebben gedaan? Oh, er, zitten, er zitten officieel uh, erkende bureaus bij met, met okay. tentbouwers en uh, tribunebouwers. Dus, maar we verwachten vanavond, uh, die, die kaarten zijn er verkocht 7500 mensen en dat is natuurlijk een uh, ja, ontzettend groot aantal hè. Als, je, als je nagaat, dat afgelopen weekend speelt uh, VVV thuis uh, tegen Feyenoord. En dat zijn 7000 mensen te kijken. En wij zitten hier op 7500 als uh, amateurvereniging. Ja, dan kan je wel aangeven dat het behoorlijk leeft hier in Sneek. Nou, geniet ervan in ieder geval vanavond, meneer Flap. <laughs> ja, oké, okay, En toe. succes. Dag. Ja, oké, okay, dankjewel. Dag. Een verslag van het Front Joodse Kolonisten en Palestijnen in Israël bestrijden elkaar ook in olijfboomgaarden. Verkeersinformatie: Jolanda van der Velden. Een vrij normale avondspits. De meeste vertraging bij Utrecht en Rotterdam. Bij Amsterdam is het uh, bijna gedaan, de avondspits. Een langere file nog op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Na een aanrijding bij Moergestel 7 kilometer. En ook een aanrijding op de N11 Bodegaven richting Leiden. Voor de aansluiting met de A4 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Save me. Bij de olijfoogst in de Palestijnse gebieden... zijn deze maand zo'n duizend bomen vernietigd. Dat is gebeurd door Joodse kolonisten. Dat is een praktijk die zo vaak voorkomt... dat EU-buitenlandvertegenwoordiger Catherine Ashton... een kijkje heeft genomen bij de Palestijnse boeren. Maar ja, of dat de boeren uiteindelijk geholpen heeft, dat is de vraag. Een complete kolonne, four-wheel drives... rijdt deze olijfboomgaard in en daarin... De eu buitenlandse coördinator Catherine Ashton... met de Palestijnse premier Fayyad, die stapt nu uit. Goedemorgen, sir. How are you? Ze gaan olijven plukken. We blijven zo as hard als we kunnen werken... aan de oplossing we believe in. We blijven zo hard als mogelijk werken waar wij in geloven, zegt Ashton. De rust is weergekeerd in de olijfboomgaard. De delegatie is vertrokken, de pers is vertrokken. En de boer laat ons zijn land zien. Wat betekent dit hoge bezoek voor u? Gelukkigste dag van mijn leven en dan ook nog net één dag... voordat het offerfeest morgen begint. Ik hoop dat het ook een boodschap is aan de kolonisten die, onze, die mijn boomgaard regelmatig aanvallen. How many trees did he lose during all those years, 30 years? Al oh, met al is hij 45 bomen kwijtgeraakt. Over de loop der tijd, oude bomen. Ik heb maar het bezoek geeft me ook zorg. Want daar aan de overkant, dat is inderdaad heel goed te zien... op de volgende heuvel, staat een wit busje. Daar zit het hoofd van de nederzetting in. En hij is bang dat als straks al het hoge bezoek vertrokken is... dat hij wraak zal nemen. Dat was allemaal vorige week. We gingen toen ook naar Moshe Hajdai in de Joodse nederzetting Bet El. Ik werk hier in de benjamin settlements. Moshe werkt voor de vereniging van kolonisten hier in de regio. Hij behartigt hun belangen. Is it allowed to uproot uh, trees? The problem attack Arabs when the territory is Je kunt helemaal niet spreken van aanvallen van kolonisten op Palestijnse boeren, zegt hij, want dit is Israël. Op lopen nu naar de andere kant van het uitzichtpunt op de watertoren, dat bij het el van water voorziet. Water, mountains view air Hier is waar alles begonnen is. All the Bible talks about these places. Maar een Palestijnse boer zal zeggen dat land is al in mijn familie sinds mijn vader, grootvader, overgrootvader. And we say that these are trees are from 2000 years ago. Maar wij zeggen die bomen die zijn misschien wel 2000 jaar oud en van wie waren ze toen? The Israeli people came back to their land after 1000 years of abuse. They came back here and they Make it like a garden. And they want peace. We zijn vandaag weer terug in de olijfgaard van Novell En niet zonder reden. Er staan hier alleen nog maar wat kale stammen. Een halve boom ligt hier levenloos op de grond. Daar nog een. Ze kwamen inderdaad terug om wraak te nemen. Hij wijst naar de top van de heuvel, daar waar de Israëlische vlag wappert. Vandaar kwamen ze naar beneden. Heeft u daarna nog iets van Jat gehoord? Hij heeft niets van ze gehoord... Het gaat hem helemaal niet om de boeren. Het gaat hem alleen maar om de publiciteit. Vijftig cameraploegen had hij meegenomen. Hij heeft mij niet eens de hand geschud. Vanuit de Palestijnse gebieden hoorde u een verslag van Monique van Hoogstraten. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Veel Amerikaanse huiseigenaren blijken niet verzekerd voor de schade die is veroorzaakt door de storm Sandy. Dat schrijft de New York Times. Het gevaar van overstroming moet namelijk apart worden verzekerd. In ieder geval verhuizen met een hypotheek in gebieden waar een overstromingsrisico is. Maar een hoogleraar risicomanagement van de Universiteit van Pennsylvania zegt dat in de praktijk veel mensen zo'n verzekering niet hebben. Hoeveel mensen in de problemen komen, dat is nog niet bekend. Onder meer de site van de Telegraaf meldt dat PVV-leider Geert Wilders tijdens het debat over het in de Kamer, de mensen adviseerden om nog eens naar de website redjehypotheek.nl van de VVD te kijken. En de westverslaggever in Den Haag Hans Andriga meldt dat na dat advies de site snel uit de lucht is gehaald. Maar hij heeft er nog een screenshot van. En daarop is de vraag te zien, bij wie is de hypotheekrenteaftrek veilig... Daaronder staan de logo's van vier partijen, CDA, PvdA, VVD en D66. En daaronder is met een groot kruis gemarkeerd hoe veilig de hypotheekrenteaftrek is. Groot rood kruis onder de PvdA, onder D66, een vraagteken bij het CDA en een groen vinkje onder de VVD. Nu niet meer te raadplegen dus. Als je redjehypotheek.nl intikt, dan kom je op de site van de VVD. Museum Boijmans Verbeuningen Beuningen is met ingang van vandaag niet meer gratis, op woensdag. Het museum in Rotterdam heeft dat maandag besloten en de maatregel is vandaag meteen ingegaan. Daarmee bespaart Boijmans een ton per jaar. De woensdag is ruim zes jaar gratis toegankelijk geweest. Het was de drukst bezochte door de weekse dag, bericht Radio Rijnmond. Directeur Charles X legt uit dat het bezuinigd moet worden. Ja, we vinden het zelf ook heel jammer, eh, maar het slechte nieuws van... Eh, eh... De afgelopen maanden en afgelopen jaar dat er flinke bezuinigingen op de kunstwereld eh, worden doorgevoerd. Dat treft ons en eh, ja, dat zou per 1 januari al moeten leiden tot een grote eh, hoeveelheid tekorten waar we op dit moment op allerlei manieren eh, iets aan proberen te doen. De Japanse overheid heeft geld dat voor de wederopbouw van het land was bedoeld na de aardbeving en de tsunami... De overheid heeft dat geld gebruikt voor andere projecten. Dat meldt de site van de VRT. Na die zware aardbeving maart vorig jaar en de verwoestende tsunami... richtte de Japanse overheid een fonds op voor de wederopbouw. En daar zat zo'n 115 miljard euro in. Maar anderhalf jaar na de ramp zijn er nog 325.000 mensen niet terug in hun dorp. En in sommige gebieden is nog maar weinig herstel uitgevoerd. De Japanse premier Noda heeft in het parlement gezegd... dat de problemen zullen worden aangepakt. Hij zei het is waar dat de regering niet voldoende heeft gedaan... En niet adequaat heeft gehandeld. Student Kasper Hoeks is driftig op zoek naar een kamer in Amsterdam om aandacht voor zijn probleem te vragen, heeft hij een filmpje gemaakt dat staat op internet. U hoort voornamelijk een muziekje, maar let goed op. Het is zo is zo dadelijk zetten op ja. deze en als u dacht, ik hoor die Casper zeggen: het is zo droog hoor. En hoorde ook een conducteur iets omroepen. Dat klopt. Het filmpje speelt zich af in de trein en moet de kijker doen geloven dat Casper daar woont. Wat zo droog is, is de was die hij in het gangpad ophangt. De NS heeft inmiddels het, het filmpje op zijn Facebookpagina gezet onder meer het parol schrijft erover. Het filmpje is al bijna 100.000 keer bekeken. Na zessen zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan uh, bellen we met Elko Brinkman, fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. Gaat hij akkoord met die uh, zorgpremieverdeling? Tot zo. Zometeen om 7 uur... de grootmeester van het Hemmend Carlo de Wijs. Luister naar Kunststof. Zometeen van 7 tot 8. Carlo de Wijs. Radio 1.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 Macro. Goedkoopste draadloze HP-printer voor slechts 45 euro.